12 uur, het NOS-journaal, Anno Duivene de Wit. Goedemiddag, Turkse premier bezorgd over Nederlandse politiek. Doden door bernbom in Afghanistan en opnieuw ontploffing bij Ikea.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 In een filiaal van Ikea in de Duitse stad Dresden is een ontploffing geweest. Daarbij raakten twee mensen licht gewond. De explosie van gisteravond beschadigde verder alleen de vloer en etalagemateriaal. Het is onduidelijk wie de dader is. Twee weken geleden ontplofte in Liel, Gent en Eindhoven ook al kleine bompakketjes in filialen van Ikea. En ook toen raakte niemand ernstig gewond en was er weinig schade. Postbedrijf TNT Express heeft in Italië een nieuwe directeur benoemd. De huidige directeur is opgestapt na infiltratie in de Italiaanse tak van TNT door de maffia-organisatie Drangheta. TNT Express werkt in de buurt van Milaan samen met couriersdiensten... die in handen zijn van een kleine groep maffia-families. Een toezichthouder moet de corruptie binnen het bedrijf aanpakken. In maart werden al 35 maffialeden opgepakt met wie TNT Italië samenwerkte. Dit is het NOS-journaal met Anno Duivenet de Wit.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 Er worden 28.000 tijdelijke huizen gebouwd... maar dat zijn er niet genoeg om iedereen onder te kunnen brengen. In Somalië is de moord op de minister van Binnenlandse Zaken... opgeëist door de terreurorganisatie Al-Shabaab. De zelfmoordaanslag zou zijn uitgevoerd door een nichtje van de minister... dat zich had aangesloten bij de aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De politie heeft twee mensen aangehouden voor betrokkenheid bij de aanslag... In de Somalische hoofdstad Mogadishu wordt nu twee dagen geprotesteerd tegen de nieuwe regering. Vooral gisteren liepen die protesten uit op bloedig geweld. In Somalië is al twintig jaar geen centraal gezag meer. De macht is op veel plekken in handen van moslimfundamentalisten en piraten. Japanse walvisvaarders zijn op weg naar het noorden van de Grote Oceaan om 260 walvissen te vangen. De dieren zijn volgens de autoriteiten nodig voor wetenschappelijk onderzoek...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 Maar toen de smokkelaars zijn bagage daar niet kwam ophalen... werden de bijna 400 schildpadden weer teruggestuurd naar Thailand. Ze hebben 10 dagen in de koffers gezeten. Maar het is niet bekend hoe ze aan toe zijn. De schildpadden zijn bij elkaar ruim 20.000 euro waard. Anderhalve week geleden werden in Thailand 450 schildpadden onderschept. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Bakker. Met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Buntschoten, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoogte 3 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Wat verder naar het zuiden op de A2 bij knooppunt Het Vonderen, 5 kilometer. 3 kilometer op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. Op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, 4 kilometer. A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen bij Arnestein, 3 kilometer. Op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Knopen het Vonderen, 2 kilometer. En dan nog de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij het Gelredoom, 5 kilometer. Bepaald geen lijst. De hoofdpunten uit het nieuws van dit moment. De Turkse premier Erdogan maakt zich zorgen over de gedoogsteun van de PVV.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 Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. De Mexicaanse griep heeft in 2009 voor veel onrust gezorgd. Kwam dat nou door die griep zelf of door de berichtgeving erover in de media? Peter Vasteman, universitair docent journalistiek... en gepromoveerd op media-hypes, heeft het onderzocht. En hij is straks om kwart voor één onze gast. Radio 1. Argos. Maar eerst die andere crisis, die rond de EHEC-bacterie in Duitsland. Nou is het weer de tauge die de schuld krijgt. Maar zou dat volgende week nog steeds zo zijn? Of is het dan weer de sla of de paprika? Of zou er over twee jaar een onderzoek komen... naar de hype rond de EHEC-bacterie? Voor de redactie van Argos is deze zoveelste crisis aanleiding... te onderzoeken hoe het ervoor staat met onze voedselveiligheid. We gaan even giezelen. Europese angst voor Engels gekke koeienvlees. En dat allemaal omdat gebleken zou zijn... dat het nuttige van rundvlees dat besmet is met BSE... oftewel de gekke koeienziekte... bij de mens een dodelijke hersenziekte kan veroorzaken... Een van de gevaarlijkste gifstoffen die we kennen, dioxine, blijkt voor te komen in melk. In twee weidegebieden in ons land, rond Rotterdam en Amsterdam, zijn de concentraties drie keer zo hoog als normaal. Melk en vlees uit die gebieden mogen niet meer voor menselijke consumptie worden gebruikt. Honderden varkensboeren blijken de wet te overtreden door hun beesten zwil te voeren. Grote schaal worden etensresten gemalen en verhit en daarna als varkensvoer verkocht. De Vlaamse liberalen zijn woedend over het laxe regeringsoptreden bij de dioxinevergiftiging van kippen. We zouden al in april hebben geweten dat kippen waren gevoerd met meel dat de kankerverwekkende stof bevatte. Bij een aantal bedrijven is in het veevoer het verboden groeihormoon MPA aangetroffen. Vooruitlopend op extra maatregelen heeft de Algemene Inspectiedienst voorlopig 29 bedrijven van varkenshouders stilgelegd. Een schokkende ontdekking voor Duitse boeren. De kankerverwekkende stof dioxine is aangetroffen in de eieren van een kippenboerderij in Noord-Rijn-Westfalen. In Duitsland zijn er de afgelopen twee dagen... 200 besmettingen met de EHEC-bacterie bijgekomen. Daarmee zijn nu ruim 1700 mensen ziek. Onderzoekers zijn er nog niet achter wat de bron van de bacterie is. Een kleine collage van de problemen met ons voedsel van de afgelopen 15 jaar. En dan zitten de vogelpest, de Q-koorts en de mond- en klauwzeer... er nog niet eens bij... Wat is er aan de hand met ons voedselsysteem? Hoe veilig is ons eten? En hoe grondig controleert de nieuwe voedsel- en wareautoriteit? Argos, over voedselveiligheid in komkommertijd. Ja, het is een verrassing. Het is een verrassing aan alle kanten. Dat betekent ook dat de zoektocht een uitermate complexe affaire is... Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar Rurale Sociologie in Wageningen... en docent aan de Universiteit van Beijing in China. Hij spreekt over het meest recente voedselprobleem, de EHEC-bacterie in Duitsland. De voedselveiligheid in ons deel van de wereld, uh, in Europa, is niet zoals die zou moeten zijn... Uh, Daarvan getuigt dit schandaal ook. Het is ongehoord dat er zoveel mensen moeten sterven. Het is ongehoord dat er zoveel mensen in het ziekenhuis liggen... waarschijnlijk voor de leven beschadigd worden. En het is ongehoord dat we niet weten wat er aan de hand is. Het is ongehoord dat uh, onze controlesystemen... onze uh, voedsel- en warenautoriteiten dit niet kunnen diagnosticeren en niet kunnen oplossen. En dat ze er dus kennelijk heel veel tijd uh, voor nodig hebben. Dat roept de vraag op of... Dergelijke incidenten zijn te vermijden. Kijken we naar de afgelopen 20 jaar, dan hebben we een... Ja, een voortdurende uh, herhaling van kleinere en grotere voedselschandalen die op allerlei plaatsen opduiken. Het heeft te maken met dierziektes, met de dierziektes, de zoonoses die overspringen op mensen. Het heeft te maken met verontreinigingen die in het voedsel terechtkomen. Het heeft te maken met antibiotica gebruik in de dierhouderij, uh, die zich vertaalt in een uh, ernstige resistentie die, laten we zeggen, een bedreiging uh, lijkt te worden voor de volksgezondheid als geheel. En daar komt bij dat elke keer geroepen wordt... mensen dit kan zo niet, dat er verzekeringen komen... van de kant van de autoriteiten. Ja, nee, we zullen ingrijpen, we zullen orde op zaken stellen... en vervolgens blijkt het systeem weer niet te werken. We zitten dus, dat kan samenvattend gezegd worden... met een stelsel uh, wat caduc is. Louise Fresco is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... en internationaal vermaagd landbouwkundige. Ze houdt zich vooral bezig met internationale voedselketens... Fresco is het hardgrondig oneens met de analyse van van der Ploeg. Als je even nadenkt hoeveel miljoenen, miljarden beslissingen er genomen worden in die voedselketen om al die mensen te voeden, dan is het natuurlijk het verrassende niet dat het af en toe fout gaat, maar dat het zo ongelooflijk vaak goed gaat. Het feit dat je af en toe iets ontdekt is ook een bewijs dat je systeem werkt. En laten we wel zijn, verontreinigingen of problemen in de voedselketen zijn natuurlijk niet van vandaag. Die zijn er zolang als de mens zich voedt. Wij hebben ervoor gekozen in onze samenleving om 97% van de mensen zich niet met voedsel te laten bezighouden. Wij zijn dus ik allemaal vrijgesteld u om een radioprogramma te maken. Ik kom een beetje aan de universiteit rond te buitelen. Dat betekent dat andere mensen de verantwoordelijkheid voor ons voedsel dragen... De eindverantwoordelijkheid als consument hebben wij zelf. En het is wel goed om in deze uh, context uh, te constateren... dat een van de grootste risico's in de voedselketen... zit in het aanrechtdoekje en het snijplankje van de consument. Dus uh, het verhaal van ja, uh, onze voedselketen is nu ernstig in gevaar... is een niet realistisch en ook een, een, uh, een verhaal waarmee je niet verder komt. Twee hoogleraren, twee visies. Elke dag zijn er nog nieuwe feiten en ontwikkelingen in de EHEC-crisis. En het is niet zeker of de bron van de besmetting ooit gevonden zal worden. Dat is wel gelukt bij de vorige voedselcrisis in Duitsland. Begin dit jaar. Een schokkende ontdekking voor Duitse boeren. De kankerverwekkende stof dioxine is aangetroffen in de eieren van een kippenboerderij in Noord-Rijn-Westfalen. Die stof zou afkomstig zijn uit veevoer. Uit voorzorg zijn daarom ruim duizend pluimvee- en varkenshouderijen gesloten. Een fragment van het NOS-journaal van 3 januari. Besmette eieren en, na later bleek, ook varkensvlees... als gevolg van dioxine in zogeheten technisch vet... dat door het Duitse bedrijf Harels en Jens was verwerkt in veevoer. Eén partij besmette eieren is in Barneveld terechtgekomen. Maar de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dat is de instantie die op onze voedselveiligheid let. Die meldt op 5 januari dat we ons in Nederland verder geen zorgen hoeven te maken. Een geruststelling die later in een wat vreemd daglicht kwam te staan. Toen het bedrijf Harels en Jens bekendmaakte dat het al veel langer vervuild vet in veevoer had gebruikt, al sinds maart 2010. Negen maanden eerder dus. Waarom heeft de NVWA dat niet opgemerkt? Roel Stevens werkt bij de nieuwe Voedsel- en Wagenautoriteit. Hij is chef van de divisie Industrie... en houdt zich in die functie bezig met de controle op de voedselketen. De Duitse autoriteiten hebben zeer uitgebreid onderzoek gedaan... naar de oorzaken en de gevolgen van dit dioxine-incident... En uh, hebben ook zeer vergaande maatregelen uh, getroffen in uh, Duitsland. En uh, er is geen enkele aanleiding uh, om te veronderstellen dat er uh, op de Nederlandse markt, uh, behalve die 136.000 eieren, uh, andere producten uh, zijn uh, gekomen die met dioxine vervuild waren. U houdt het dus niet voor mogelijk dat er wel controles zijn uitgevoerd uh, vorig jaar, maar dat die controles misschien iets gemist hebben? Ja, dat, je kunt nooit uh, achteraf zeggen dat alle controles 100% waterdicht geweest zijn. Ook in Nederland kennen wij een uh, systeem van uh, toezicht en van uh, bemonstering. En toch uh, gebeuren er soms uh, incidenten ook met uh, dioxine in uh, veevoer. Um, incidenten worden per definitie te laat ontdekt. Ja, maar dit is niet ontdekt. Maar uh, we hebben geen enkele aanleiding om te denken dat er met dioxine vervuilde producten... naar aanleiding van die uh, verdenking op de Nederlandse markt zijn terechtgekomen. Jawel, want je weet dat het bedrijf zegt... we hebben die dioxine gemengd in het veevoer, dat hebben we al in maart gedaan. En je, je weet dat er tussen Duitsland en Nederland ontzettend veel import en export is. Dan is het toch wel aanleiding om te veronderstellen dat er spul in Nederland is gekomen? Uh, niemand heeft iets gevonden, dus er, er zijn geen feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat er aan Nederland uh, vervuilde producten zijn uh, geleverd. Dioxine in voedsel. Soms gebeurt het per ongeluk, maar soms ook opzettelijk. Een fragment uit het NOS-journaal van juli 2002. Bij een aantal bedrijven is in het veevoer het verboden groeihormoon MPA aangetroffen. Getroffen varkenshouders zelf zeggen dat hun geen blaam treft. Wij nemen voer af van gecertificeerde bedrijven... Uh, en dan nog kan er zoiets gebeuren, en dat weten de dupe worden... van, van ja, ik noem het maar zware criminele activiteiten, misschien wel teken. Er zijn aanwijzingen dat ernstige overtredingen van de diervoederwetgeving nog steeds plaatsvinden en een structureel karakter lijken te hebben. Dat schrijft de KLPD, het Korps Landelijke Politiediensten... in een vertrouwelijk rapport uit 2003 dat twee jaar later door wakker dier naar buiten wordt gebracht. In dat rapport beschrijft de politie dat er aanwijzingen zijn... dat de handel met vervuilde levensmiddelen voor een deel in handen is van criminelen. In 1998 reconstrueerden we in Argos een probleem met dioxine in melk door vervuild veevoer... Ook toen ontdekten de Duitse autoriteiten een probleem... waar de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit nog geen idee van had... terwijl later bleek dat de dioxine toch heus ook in Nederlandse melk bleek te zitten. De vervuiling was zelfs via de haven van Amsterdam aangekomen. Woordvoerder Jäger van het ministerie van Landbouw van de deelstaat Baden-Württemberg... vertelde in Argos over het Duitse onderzoek. Het is bij ons een routineprogramma, dat schon einige jaren alt is. En in in een referenzmessprogramma van de Chemische Landesuntersuchungsanstalt in Freiburg voor Baden-Württemberg systematische Untersuchungen der Konsummilch. We hebben sinds een aantal jaren een melkonderzoeksprogramma. De zuivel wordt systematisch onderzocht op dioxines. Begin dit jaar is bij een aantal routinemonsters... een lichte verhoging geconstateerd van dioxineverontreiniging. De gemiddelde waarden gingen al enige tijd omlaag. Maar nu begonnen ze langzaam weer te stijgen. Op zich niet echt zorgwekkend, maar toch zodanig dat we besloten... de zaak eens wat nauwkeuriger te onderzoeken. Want we konden niet uitsluiten dat het een serieus probleem zou worden. Er werd dus een aantal extra monsters genomen... Daarbij werd eind februari in een melkvrachtwagen in het zuiden van Baden-Württemberg een verhoging van de dioxineverontreiniging gevonden die wel degelijk zorgwekkend was. In die ene melkvrachtwagen was de verontreiniging, als de stukken die ik hier voor me heb me niet bedriegen, 7 picogram. 7 picogram. Daar hebben we de milch verder Dieser bauernhof, der liefert, seitdem dit probleem offenkundig geworden is, zijn milch niet meer ab. Dat is een vrijwillige overeenkomst tussen de molken. We zijn toen intensief verder gaan spuren. Eerst zijn we naar de melkfabriek gegaan waar de melk uit de vrachtwagen vandaan kwam. Vervolgens naar een aantal van de toeleverende boerderijen. Op de eerste boerderij namen we een 25-tal verschillende proeven. We ontdekten dat het op de boerderij aanwezige mengvoer met dioxine verontreinigd was. Uiteindelijk bleek de werkelijke oorzaak te liggen in de uit Brazilië afkomstige citruspulp... die als grondstof in dit mengvoer wordt verwerkt. Deze met dioxine verontreinigde citruspulp wordt in verschillende percentages gemengd onder het veevoer. Soms zit er slechts 5% in, soms bijna 30%. De citruspulp zelf was verontreinigd met 5 tot 10 picogram dioxine. Het was zeker een flessendeckend probleem, niet alleen in Baden-Württemberg, maar in Duitsland en daarbuiten. Wij deze Braziliaanse citruspulp die in de EU gekomen is, naar. Het is beslist een probleem dat niet alleen hier in Baden-Württemberg speelde, maar in heel Duitsland en ook in sommige andere landen. Deze verontreinigde Braziliaanse citruspulp kwam, als ik het goed heb, via Amsterdam naar Europa en werd vandaar verder verscheept voor verwerking... in vooral Duitsland, Nederland en België. Ik geloof niet dat Baden-Württemberg een, uh, de... Baden een uitzondering is. Volgens de importeur is het grootste gedeelte van deze pulp... naar Nederland en Duitsland gegaan. En ik vermoed dat het probleem in Nederland vergelijkbaar is. Dioxine in melk, een vaker terugkomend probleem reden voor ons om eens uit te zoeken hoeveel melkmonsters er jaarlijks op dioxine worden onderzocht in Nederland. We bellen met vertegenwoordigers van de zuivelindustrie. En daar laat men ons weten dat de industrie elk jaar 50 monsters onderzoekt. Maar de voedsel- en warenautoriteit dan, die zal toch wel meer doen? Na lang aandringen krijgen we de cijfers. De NVWA neemt elk jaar 500 monsters van veevoer en vetproducten. En 300 monsters van dierlijke producten, zoals vlees, eieren en melk. Maar hoeveel melkmonsters onderzoeken ze nu? Roel Stevens, chef van de divisie industrie van de NVWA. Nou, Wij eh, nemen eh, 300 eh, monsters per jaar in eh, producten van dierlijke oorsprong. En daarbij eh, richten we ons vooral op de vetten die, daar, eh, die daarin zitten. Maar dan denk ik, dat dat dan 10 keer melk of zo. Nou, de exacte cijfers van melk uh, kan ik u niet, uh, niet geven. Nee. Maar als 300 alle dierlijke producten is, en eieren, vlees en, en alles wat ervan gemaakt is... dan kom je naar 10 tot 50 monsters van melk, veel hoger kan niet, anders kun je de rest niet meer monsters? Nou, ons uh, monsterprogramma uh, is altijd gebaseerd op, uh, nou, op, op risicoanalyses en, en, uh, en op incidenten die er geweest zijn. En zodat je dat monsterprogramma zo uh, risicogebaseerd mogelijk uh, in kunt uh, zetten. Maar dat betekent dus eigenlijk dat u van die enorme berg melk die wij als consument drinken, maar een heel klein gedeelte controleert. Uh, nou ja, het, het toezicht is uh, uh, nogmaals uh, gebaseerd op uh, de verantwoordelijkheid voor de overheid en de verantwoordelijkheid van het uh, bedrijfsleven. Maar weet u hoeveel monsters het bedrijfsleven per jaar neemt? Van melk? Nee, dat weet ik zo niet. Ik wel. Vijftig. Meer niet. En tegelijkertijd is het zo dat uh, de... Wij denken dat met uh, het aantal monsters dat we uh, nemen... Uh, dat we die op de, uh, nou, op de meest risicovolle plekken uh, nemen om... als er sprake is van dioxinevervuiling... dat we die ook zo snel mogelijk op het zijn. Maar dat zegt u, terwijl er nauwelijks controle is. Wat, wat vindt u, misschien is dat heel concreet... als ik het u recht op de man afvraag... wat vindt u ervan dat de sector 19.000 melkbedrijven... 2,5 miljoen monsters per jaar neemt in melk. Maar van die 2,5 miljoen monsters zijn er maar 50 die kijken op die dioxine. Nou, Tot nu toe is het niet gebleken dat uh, het aantal melkmonsters uh, uh, te weinig is. Hoe weet u dat? Als u het niet testen, dan weet u niet of het erin zit. Nou ja, kijk, als er, uh, als er regelmatig zou blijken dat er te veel dioxine in de melk zit... Dan is het alle aanleiding om uh, het monitoren. Als het monitoring... niet getest wordt, dan is dat ook niet te, nou ja, maar in te blijken. Die, ja, maar in die 50 uh, monsters is het kennelijk uh, uh, niet aanwezig. Nee, maar ste Aha, ste nog. sterker nog. We weten uit 1999, toen hebben we eerder een programma gemaakt, dat het in de citruspulp zat. Was het in Nederland ook niet ontdekt? Dus we weten juist wel dat het gebeurt. De afgelopen tien jaar is het wel vier of vijf keer gebeurd. We weten alleen dat er dus zo'n 60, 70 monsters genomen worden. Dus de meeste keren zullen we het nooit ontdekken. Uiteindelijk blijkt toch dat van die 800 monsters die wij jaarlijks nemen... dat er slechts in een heel enkel geval sprake is van een overschrijding. En deze 800 monsters nemen wij op die plekken... waarvan wij denken dat, ze, uh, uh, dat we zo snel mogelijk een verontreiniging op het, uh, op het spoor zijn. We hebben het deze week nog eens nagevraagd bij de NVWA. Maar het precieze aantal melkmonsters dat ze nemen... kunnen of willen ze ons niet geven. Hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg over de voedsel- en warenautoriteit. Een van de uithangborden van de NVWA is dat uh, men toch zelf uh, monsters uh, neemt, zelf monsters laat nemen. De aantallen uh, die variëren een beetje per jaar ligt meestal in de uh, orde van grootte van 300, uh, 400. Als je dat afmeet aan de gigantische voerstromen die naar uh, Nederland toekomen vanuit volstrekt verschillende plaatsen, uh, steeds vanuit andere origine. Ten dele zijn het afgedankte industrieproducten... ten dele zijn het de massale stromen uh, van cassave. Er zijn uh, bijproducten ook van, van katoen, ik noem maar wat, die uh, gebruikt worden. Nou, Dat is zo complex, zo veelvormig, uh, van zoveel bronnen en zoveel partijen... die liggen zo lang op zoveel verschillende plaatsen... dat uh, die 300 uh, monsters... Uh, Zoveel is als je kammen met een kam waarop nog één tand zit. Het zijn er veel te weinig. Een ingewikkelde voedselketen... en een controle door een voedsel- en ware autoriteit die zelf nog maar heel weinig monsters onderzoekt. Eén van de uitgangspunten is... dat de industrie zelf haar verantwoordelijkheid moet nemen. Hoogleraar Louise Fresco vindt dat een verstandig uitgangspunt van de NVWA... Maar er moet ook volgens haar wel iets gebeuren. Ik pleit in eerste instantie voor een, een, een breed maatschappelijk debat... om die hele voedselketen eens in kaart te brengen... met zijn voor- en zijn tegens en zijn problemen. Maar ik denk dat voor een aantal terreinen... zowel geografisch gesproken als ook uh, qua soorten, activiteiten... dat we moeten kijken uh, of intensivering niet een betere oplossing is... dan extensivering. En je kunt je voorstellen dat als wij bijvoorbeeld meer aan visdeelt willen gaan doen... we willen meer vis eten om gezondheid te trainen... dat we dat bijvoorbeeld in tanks, in parkeergarages gaan doen... in plaats van... Uh, onze hele kustlijn te vervuilen. Tanks met vissen in parkeergarages. Fresco kiest, waar mogelijk, uitdrukkelijk... voor verdere industrialisering van de voedselproductie. En daarbij moet de natuur zoveel mogelijk... buiten de deur worden gehouden. De consument wil het liefste kippenvrij zien rondlopen. Um... Maar dat gaat eigenlijk tegen het idee dat je die cyclus zoveel mogelijk gesloten moet houden. Dat je juist geen invloeden van buiten op die kippen moet hebben. Die kippen ook niet zomaar buiten moet laten poepen. Ja, en als u zou moeten kiezen, wat kiest u dan voor? Ik denk dat in een dichtbevolkt land zoals Nederland, in onze gebieden zoals een randstad, dat we voor die intensieve dingen echt naar een gesloten cyclus moeten. We moeten waarschijnlijk ook minder hebben, maar dat moeten we nog eens goed met z'n allen bekijken. Dus die rondlopende kippen, die, dat, ziet u, dat vindt u geen goed idee voor een dichtbevolkt land als Nederland? Nou, althans voor, voor gebieden die heel dichtbevolkt zijn, dus zeg maar in een randstad. Maar tegelijkertijd willen we ook heel graag dat open landschap met die koeien en die coulissen hebben. Dat, dat moeten we dus in stand houden. Um, omdat we dat heel graag willen. Daar moeten dus andere regels voor gaan gelden. En daar moet je dus heel goed kijken van... hoeveel kunnen we ons daar permitteren... vanuit een voedselveiligheids- en een besmettingsoogpunt. Als we graan kunnen produceren uit Nederland... En we kunnen heel goed vlees produceren in Nederland. Waarom moeten we dat dan van ver weg vandaan halen... met een aantal risico's die daarin inherent zijn? Waarom uh, produceren we dat niet hier? Laten we gewoon het grootste deel van het voedsel uh, produceren... Uh, daar waar het ook uh, geconsumeerd wordt. En laten we de, de, de exotische dingen, de buitenissigheden... en de lekkere dingen, uh, de, de, laten we die van elders halen. Dat uh, ja. hebben we altijd gedaan. Dat hebben we met peper gedaan, met nootmuskaat. Uh, laten we dat blijven doen. Het idee van regionaal produceren is sympathiek. Dat kan voor een aantal dingen. Je kunt je voorstellen schapenkaas van Texel, uh, misschien ook nog wel melk... Uh, vanuit Friesland of zoiets dergelijks. Maar een heel groot uh, deel van wat we consumeren kan helemaal niet in Nederland... of zelfs niet in Noordwest-Europa verbouwd worden. En dan, nou, dan uh, schaffen we dus alle sinaasappels, bananen enzovoort af. Hè, om te beginnen, alle rijst uh, en zelfs de, de, de soort tarwe die we nodig hebben... voor onze spaghetti, kunnen we dus vergeten. Mm -hmm. um, het andere is dat een korte voedselkeken geen garantie is dat er niks gebeurt. Want het bedrijf waar bijvoorbeeld die Touge vandaan kwam, dat was een lokaal bedrijf. Daar is helemaal geen sprake van een voedselconcern, multinational, die de zaak daar domineert. Dat is niet waar. En ook in zo'n korte keten kun je dus een probleem hebben. Dus ik vind dat een, wel een sympathieke oplossing, maar ook een schijnoplossing. Het meehuilen met de wolven over de gevaren in de voedselketen... is een uiterst gevaarlijke en kortzichtige strategie. Een risicovrije voedselketen bestaat niet. Ook al zouden alle Duitsers of Europeanen de drastische keuze maken... om voortaan alleen lokaal voedsel te consumeren... en alle dierlijke producten uit te bannen. De complexiteit van onze voedselketen is een onvermijdelijk bijproduct... van een samenleving waarin 97% of meer van de mensen is vrijgesteld... van de zorg voor de productie van ons dagelijks brood. Dat is een citaat uit uw eigen column in het NHL Handelsblad van afgelopen woensdag. U zegt eigenlijk, we moeten niet zo zeuren, dat met die bacteriën en andere gevaren, die horen er eigenlijk in deze tijd bij. Nee, ik heb het helemaal niet over zeuren. De, de angst van de consument is reëel. Maar het voeren van hetse tegen de voedselketen of het zonder basis roepen dat de consument de voedselketen niet kan vertrouwen omdat er gezoomeld wordt, dat vind ik eigenlijk ook onverantwoord. Als jij slecht afgewerkte uh, olie uit snackbars... of je gebruikt uh, verontreinigde olie uh, van elders... en je mengt dat door uh, het veevoer, denkende... Nou, het wordt zo verdund dat men het toch niet uh, kan uh, traceren... ja, dat is natuurlijk puur crimineel gedrag. Daar kunnen we geld mee verdienen. Ja, en het probleem is, dat is een, een dubbelbelang. Uh, de desbetreffende ondernemers die denken, dat kunnen we mooi mee verdienen... Degenen die met die uh, afvalproducten zitten denken, mooi, die zijn we kwijt. En tenslotte, de, de veehouderijsector denkt, uh, mooi, hier hebben we goedkoop uh, krachtvoer. Het is voortdurend het samenvloeien van die drie dingen... die maakt dat het een hardnekkig, onuitroeibaar probleem is. En daarom is dit ook al een probleem waar in de Nederlandse uh, uh, melkveehouderijsector... al twintig al jaar over gesproken wordt en wat nooit wordt opgelost. Elke keer weer blijkt dat dit een van de afvoerputten is van een vervuilende maatschappij. En dat wreekt zich uh, uiteindelijk in ons voedsel. En iedereen weet dat kan niet. Maar ik, ook in 20 jaar discussie, uh, 20 jaar schandalen... is men er niet in geslaagd om hier echt afdoende een rem op te zetten. Voor de volledigheid nog het volgende. Gisteren kon de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ons nog geen cijfers geven... over het aantal melkmonsters dat jaarlijks onder hun verantwoordelijkheid wordt gecontroleerd. Degene die de controle uitvoert is het Instituut voor Voedselveiligheid... van de Wageningse Universiteit, het Riekeld. Een woordvoerder daarvan liet ons gisteren tegen de avond weten... dat het instituut gemiddeld 75 melkmonsters per jaar op dioxine we hoorden een bijdrage van Gerard Leenders, Sanneboer Erik Arens, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster. En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied: knolraap en lof, schorsen, heren en prei op bladzijde 85 van onze bundelen. Rampen bedreigen het menselijk leven Knolraad en lof, schorseneren en vrij Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven Knolraad en schorsen schorseneren en vrij Gif in de bodem, lawaai gebeuren Knolraad en lof, neer en vrij Buien en lagere temperaturen Knolraad en lof, en vrij Libanon, El Salvador, Suriname Knolraad en lof, neer en vrij Wietbladen en eet de reclame, knora, en los, schorsen en prei. Die generatie en makelaar dijk, en los, schorsen en prei. Heel onze wereld wordt inwoesten woestenij, knora, en los, schorsen en breien. Kalende omzet, stijgen de lasten, knora, en los, schorsen en prei. Vliegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knora en lof, schorsen en vrij. Vuil en verval en terreur in de straten, knora en lof, schorsen en vrij. Popidioten en voetbalfanaten, knora en lof, schorsen en vrij. Kwalijke ziekten en vieze gezwellen, knora en lof, schorsen en vrij. U hoef ik zeker wel niets te vertellen, knora en lof, schorsen en vrij. Duistere driften en afgoderijen, Knora en los, schorsen en vrij. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij? Knora en los, schorseneren vrij. Overal zien wij ze groeien de horden. Knora en los, schorsen en vrij. Mensen die steeds minder menselijk worden. Knora en los, schorseneren en vrij. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knolraad en los, forseneren en prij. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knolraad en los, forseneren en prij. Mensen gespeeld van gevoel en geweten, knolraad en los, forseneren en prij. En wat die mensen niet allemaal eten, knolraad alof, schorsen, en los, forseneren en pei. Nooit meer, nooit meer keert het getij. Zorseneren en pei. Zet u dit er dan ook nog maar bij Voor wie eh, ondanks alles veganistisch wil blijven eten, knolraap en lof, schorsenieren en prei van dokter Anders P. Argos Radio Onyo. Deze rubriek maken we samen met de collega's van Onyo NL, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Ab Osterhaus heeft als internationaal topviroloog nauwe banden met de farmaceutische industrie. Hij adviseert, naar eigen zeggen, alle grote bedrijven. En het Erasmus. Dames en heren, goedenavond. De Mexicaanse griep is uitgegroeid tot de eerste wereldwijde epidemie in 41 jaar. Een pandemie, zoals dat wordt genoemd, als een ziekte over meerdere continenten is verspreid. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft de alarmfase voor het eerst sinds 1968 verhoogd naar fase 6. Ja, u hoort althans in tweede instantie een fragment uit het NOS-journaal van precies twee jaar geleden. 11 juni 2009. De Mexicaanse griep. Wie zou nog weten wat het was? Nou, twee jaar geleden wist vrijwel de hele wereld dat. Want de griep veroorzaakte grote ophef. Het zou een pandemie worden waarbij tientallen miljoenen doden konden vallen. Althans, dat zeiden de deskundigen. Goed, we weten hoe het is afgelopen. De regeringen spendeerden honderden miljoenen euro's aan een vaccin tegen een kwaal... die uiteindelijk alleen een mild griepje bleek te zijn. Hoe hebben de media eigenlijk over die kwestie bericht... en hoe reageerden de burgers weer op de berichtgeving in de media? Die vraag wordt beantwoord door drie wetenschappers... in het zojuist verschenen onderzoek Mexicaanse griep in Nederland... berichtgeving, verontrusting en publieksreacties. En een van die auteurs is Peter Vasterman, en die is hier te gast. Welkom, Peter. En ook in de studio Argos redacteur Erik Arends... die een van de mensen was, die werkte aan de uitzending over de dubbele rol... die viroloog Ab Osterhuis speelde tijdens die Mexicaanse griepepidemie. Een uitzending met behoorlijk grote gevolgen, als ik het rapport goed gelezen heb. Gevolgen in elk geval voor de berichtgeving van de media. Ik begin even met Peter Vasteman... Um, ja, een onderzoek naar de berichtgeving over de Mexicaanse griep... dat uh, verricht je waarschijnlijk alleen als je denkt... de media hebben er een ongelooflijk soepzooi van gemaakt, of niet? Nee, dat lijkt me geen goed uitgangspunt voor een uh, beetje wetenschappelijk onderzoek. Maar nou ja, u wilde wat weten. Ja. Wat wilde u weten? Nou, kijk, ik zag natuurlijk de berichtgeving uh, zag natuurlijk voorbij komen in uh, april, mei, juni enzovoorts. En uh, daar gebeurde heel veel in. Er zat veel verontrusting in, er zaten veel grote koppen in. En dan ga je toch denken van ja, hoe komt dat? Wat zijn de gevolgen daarvan eventueel? En uh, het, ja, het valt natuurlijk onder het rijtje van de gezondheidspaniek zou je kunnen zeggen. Of de gezondheidsrisico's, berichtgeving over gezondheidsrisico's. En ja, daar zie je toch vaak dat de media, zeker in de beginfase, een grote rol spelen. Omdat ze een heel angstaanjagend beeld neerzetten van het nieuwe risico. Een van jullie conclusies is ook dat de media uh, ja, zich in het begin in elk geval... Uh, te veel hebben laten inpakken, mag ik het zo zeggen... door een aantal deskundigen die een heel alarmistische toon aansloegen. Ja, dat, dat, is, dat is als je naar de eerste twee weken gaat kijken van de berichtgeving... want het heeft natuurlijk geduurd tot uh, eind december, dus bij elkaar negen maanden. En daar zitten allerlei fasen en ontwikkelingen in. Maar die eerste twee weken, daarin werd dat dreigingsbeeld neergezet... van de grote pandemie... Die wereldwijd en ook in Nederland heel veel doden zou veroorzaken. heel veel uh, ziekte zou opleveren. Zo niet een totale ontwrichting van de samenleving. omdat 30, 40 procent uh, thuis uh, ziek zou zijn. En uh, dat beeld is toch wel uh, met de nodige heftigheid neergezet. door die deskundigen en ook door de media vervolgens. die dat nog een keer uh, dan uh, extra groot brengen. omdat het een heel groot gevaar is wat er aan lijkt te welke komen. Welke media, welke programma's of kranten waren het ergst in het aandrikken ja. van die ziekte? Nou ja, aandikken. Kijk, ze, ze hebben het natuurlijk gedaan op gezag van uh, App van virologen App Ook op gezag van uh, uitspraken van Coutinho, van het RIVM. En uh, het is meer zo dat, kijk, die doen uitspraken als van ja, het kan heel ernstig worden, maar het kan ook met een sisser aflopen. En als je nou gaat kijken naar de werkwijze van de media, dan zie je dat uh, ze natuurlijk vooral voor de eerste uitspraak kiezen. En dat de tweede uitspraak, dat het misschien best wel mee zou kunnen vallen. Echt uh, die die uh, staat ergens in de marge van het artikel. En die zal zeker niet in de headline komen van het artikel. Maar het nog verschillen? Ik bedoel, was NSC Handelsblad veel sensationeler dan de telegraafen? Nee, ik vind, ik vind ze hebben allemaal dat nieuws gebracht dat dit de pandemie was, waar al jaren voor gewaarschuwd was, en die er nu eindelijk uh, aan stond te komen. En dat zie je in het journaal terugkomen, dat zie je in het hart van Nederland terugkomen, dat zie je in allerlei programma's terugkomen. En wat ook opvallend is, is dat het een hele grote nieuwsgolf is. is dus twee weken lang was het ongelooflijk veel het nieuws. Is. Elke dag, uh, de reportages, updates, uh, de laatste gevallen, het eerste overlijdsgeval, in de Verenigde Staten. De eerste, uh, griep, het eerste griepgeval in Schotland, geloof ik. Dat was de eerste in, in West-Europa. Ja. Ja, daar krijg ben je als, lekker zenuwachtig van. Ja, dan krijg je als, als luisteraar, als kijker als lezer... krijg je het idee van ja dat drukt op, dat komt naar ons toe... dat enorme gevaar. Argus redacteur Erik Arends, jij bent zelf journalist. Herken je dit beeld van dat journalisten in het begin van zo'n epidemie? In elk geval liever uh, ja, te biecht gaan bij experts... die het flink uh, zwart aanzetten en dan... Ja relativerende <hums> mensen een beetje overslaan? Nou, ik denk wel dat er in het begin uh, is gekozen voor de bronnen... die Peter Vasteman noemt, het RIVM, uh, de Wereldgezondheidsorganisatie... met name natuurlijk ook Ab Osterhaus. Mm, maar ik heb zitten denken, ja, had het nou anders gekund? Kijk, op het moment dat zij de belangrijkste bronnen zijn... of de, de ja. belangrijkste deskundigen uh, zijn... Uh, in het geval van die Mexicaanse griep... Uh, als iemand het kon weten, waren zij het... Zij zeggen vervolgens: uh, het kan uitlopen op een Spaanse griep. 50 tot 100 miljoen doden. Um, doe je er dan goed aan om uh, dat niet tot kop te verheffen of daar het belangrijkste nieuws uh, van te maken, maar eerst op zoek te gaan naar mensen die zeggen: nou, het valt eigenlijk wel mee. Dus ik denk dat het. Ik, ik, volgens mij had het niet echt anders gekund uh, in dit geval. Want op het moment dat zoiets totaal nieuws wordt uh, aangekondigd. Uh, ja, de meeste journalisten zijn toch een beetje leek. Uh, gaan af op ja, dat... wat, wat deskundigen, ja. oh. wat deskundigen ja, de zeggen. Man, daar daar nee, zit nee, ja. natuurlijk iets in. Hè? Het is gewoon logisch nee, dat je kijk, naar de directeur van de RIVM ja. of... Ja. Ja. Nee, dat zijn ook de juiste bronnen die je moet uh, hebben op dat moment. Uh, alleen uh, wat er heel sterk uit naar <coughs> voren gehaald wordt, is het worst case scenario. Ja. En, uh, maar dat bedenken ik, de journalisten ik, ik, toch niet? Of wel? Nou ja, je ziet, ik heb in interviews bijvoorbeeld uh, interviews geanalyseerd van Coutinho bijvoorbeeld, die dan, dat kun je gewoon zien in het interview, dat hij heel erg onder druk gezet wordt om toch maar vooral ja, ja. Wat zeg, zwaardere uitspraken te doen dan die eigenlijk zou willen, omdat er nog zoveel onbekend is. Kijk... De, de, is, dat zie je ook bij die e bacteriën Bij heel veel van dit soort risico-onderwerpen. In de eerste fase is er ongelooflijk veel onzekerheid en onduidelijkheid. De feiten ontbreken nog gewoon. En dan, dan is de vraag, wat doe je? Ga je dan meteen uitpakken met hele grote koppen? Mm -hmm. Of ga je juist proberen om het toch in een context te zien. In een kader ja. te plaatsen. En enigszins te relativeren. Omdat je weet dat het vaak uh, wordt bijgesteld dat beeld. Ja. Dat, dat is de keuze waarvoor zowel die deskundigen staan. Van welke boodschap breng je nou naar buiten. Als de media natuurlijk. Had dat meteen, had dat meteen vanaf het begin moet gebeuren, Erik Arends. Meer relativeren, plaats het in een context. Nou, kijk, uh, mensen die er kritisch tegenover stonden... zoals uh, viroloog Huub Schellekens, die uh, zijn wel voorbijgekomen. Ook in het begin al. Bijvoorbeeld in, uh, volgens mij heette het toen nog Nova. Uh, heeft hij wel kunnen zeggen dat het volgens hem allemaal meeviel. Maar het probleem was op dat moment dat Schellekens... Uh, toch een beetje een buitenstaander was. Hij was wel deskundig, maar ja. uh, je, je weet als journalist... dat hij waarschijnlijk niet over de laatste gegevens uh, beschikte. Dat, dat, dat waren mensen als Coutinho van het RIVM. En ook Ab Osterhaus, uh, die uh, nou ja, een, een, een goed adviseur van Ab Klink... destijds was al dan niet officieel... Uh, en vooral natuurlijk, Ab Oosterhuis is uh, uitgebreid in de media geweest. Die liep geloof ik voorop als het ging ja. om, uh, ja. om deskundigen. Ja, en Ab Oosterhuis was natuurlijk niet iemand die je uh, hoefde te prikkelen om uh, uh, pittige uitspraken nee. te doen. Nee. Dat, die nee. moest je nee. eerder indammen dan andersom. Nee. Ja, Anders kan het toch bijna niet als, als er zoiets is en de situatie is een beetje onduidelijk... en journalisten zouden allemaal schrijven van het valt wel mee en er vallen wel uh, honderden doden... dan krijg je toch behoorlijk op je kop als journalist. Ja, dat, dat is ook de afweging die, uh, die je moet maken van wel, voor welk scenario ga ik hier kiezen. Uh, maar ik denk dat als er als nog, nog heel veel onzekerheid is... dan moet je daar toch voorzichtig mee zijn. Dan moet je toch meer in de context plaatsen, meer relativeren. En die, die critici van de uitspraken van Osterhaus... Uh, zoals uh, Schellekens en ook Ecklenkamp ja. die zijn wel aan het woord gekomen, her en der. Maar als je naar de hele berichtgeving kijkt... dan is dat zo ongelooflijk weinig. He, dan zie je dus een enorme uh, hoeveelheid uitspraken... Van, van Coutinho en van uh, Osterhaus tegenover... maar een paar uitspraken van de critici. He, dus die, die komen eigenlijk in de andere media nauwelijks of helemaal niet voor. Ja, dus we hebben gewoon te veel uh, waarde... of te veel, uh, ja, te veel waarde toegekend aan, aan mensen als Osthuis en Coutinho... Ja, ik denk, denk dat ze naar, meer naar de context hadden moeten kijken. Ze ook kritisch moeten kijken denk, naar, naar de, de Wereldgezondheidsorganisatie... die, uh, uh, laten we zeggen, na, na een aantal weken verklaarde dat dit de pandemie was. Het uh, was eigenlijk op dat moment voor de meeste mensen helemaal niet duidelijk... dat de definitie van een pandemie uh, iets anders was dan het beeld dat wij uh, tot dan toe geschetst hadden. Een definitie was niet iets, iets waarbij miljoenen doden zouden vallen. Nee, huizen. daar is een hele controverse over. De, pan, de, de, de pandemie werd vroeger gedefinieerd als een wereldwijde griepepidemie... Heel veel doden zouden vallen, heel ernstig. En de definitie die de WHO gebruikte op dat moment... was een definitie waarin alleen maar stond uh, een verspreiding over de hele wereld ja. nou, het, probleem de... Is, het, het, het probleem daarbij toch is... Ik heb daar me mee bezig gehouden. Het probleem ja. daarbij was dat de WHO tot een jaar na dato... en volgens mij nog steeds ontkent dat die uh, ja. definitie ja. is veranderd. Ja, ja, wat doe je dan als journalist? Ja. Wij hebben het uiteindelijk nou, wel dat, dat, uitgevonden... Maar, maar er, is dus, er is dus in, in die berichtgeving, is er zeker in de eerste maand heel weinig informatie gegeven over de pandemie, over de definitie die de WHO hanteerde, over de beeldvormen die we hadden gehad. Namelijk dat het een grote wereldwijde ramp zou worden en wat er dan op dat moment gebeurde. Ik bedoel, dat was, na een paar weken was, er al, was het al duidelijk dat dat alles in elkaar zat. Want daar is toch heel weinig werk van gemaakt. Omdat over de naam die al een paar keer viel hebben, uh, Ab Osterhaus. Want uit, uit, uit, uit jullie rapport uh, blijkt meneer Vasteman dat uh, in het begin... Uh nou, hij ruled the waves. Ja, <laughs> hij, hij werd overal hij heel dominant, ja. ja. En dat ja. duurt dan uh, ja. tot september 2009. En dan ja. wordt hij opeens ingehaald in alle media... door een andere expert, namelijk Roel uh, Coutinho van het RIVM. En dat uh, heeft een reden, want daartussen zat een uitzending van dit programma... Argos, over ja. een dubbelfunctie van Ab House. Dat is de schuld van Argos dus eigenlijk, dat niemand meer op om komt daarvoor? Je ziet wel uh, dat Oosterhuis daarna minder vaak in het nieuws komt als, als deskundige na die affaire. Maar die affaire heeft ook hele merkwaardige kant eigenlijk. Hè? Zullen we eerst even, uh, even luisteren naar wat die affaire inhield? Althans wat Argos erover uitzond op 26 uh, september 2009. Ab Osterhaus heeft als internationaal topviroloog nauwe banden met de farmaceutische industrie. Hij adviseert naar eigen zeggen alle grote bedrijven. En het Erasmus Medisch Centrum heeft, net als alle universiteiten, sinds een aantal jaren het beleid om geld te verdienen met de kennis van zijn hoogleraren. Daarvoor worden diverse besloten vennootschappen opgericht. De kennis van Osterhaus is zelfs ondergebracht in drie BV's. De belangrijkste heet Viral Clinics. En dat bedrijf heeft meegewerkt bij het maken van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Is hier sprake van belangenverstrengeling? En kan Osterhaus, gezien die zakelijke belangen, niet beter afzien van zijn rol als griepadviseur van de overheid? Ik denk dat het wel heel rustig zou worden als je iedereen zou uitsluiten. die eens een keer iets, iets met een bedrijf samen gedaan zou hebben. Sterker nog, ik denk, als je dan de hele andere kant op redeneert. er zou geen antiviraal middel tegen influenza zijn. als, de, als, als mensen zoals als de Osterhousen, dan laat ik ze dan maar zo noemen. als die er niet zouden zijn en zich niet zo op zouden stellen. Ja, en ik denk, ja, dat op een gegeven moment ben je natuurlijk afhankelijk van de integriteit van bepaalde mensen. Ja, dus sowieso, voor mij het allerbelangrijkste is altijd transparantie. Ja, dat was op Osterhaus zelf over transparantie in Argos van 26 september 2009. Uh, welk oordeel velt u hierover in uw rapport, meneer Vasteman? Nou, dat het eigenlijk een soort uh, uh, hype was die een paar weken duurde en toen helemaal voorbij was. Hè, waar niks van overbleef uiteindelijk ook. Hè. Uh, wat je zag is dat na de uitzending van Argos uh, gebeurt er eerst helemaal niks. Dan komt er een anp ...bericht van... Uh, ...op maandag geloof ik of op dinsdag... ...en uh, daarin wordt Fleur aangemaakt geciteerd... ...die zegt dat ze een spoedwad. ...partij voor de Vrijheid-Kamerlid... Ja, kamerlid, ...die gaat een spoedwad aanvragen... ...en vanaf dat moment gaat Plossing de bal rollen... ...en gaan heel veel media met vrij grote kop... ...en grote artikelen schrijven... ...dat uh, Osterhaus betrokken is bij belangenverstrengeling... ...en dat hij uh, paniek heeft gezaaid... Uh, ...vanwege zijn belangen bij clinics enzovoort... ...en, uh, enzovoorts. Ja. en uh, dat duurt dan een paar dagen... ...na, na twee weken ongeveer... Uh, ...dan wordt duidelijk dat... De, de informatie al bekend was... Uh, dat hij geen uh, lid van de Gezondheidsraad was, zoals veel kranten hebben geschreven. En dus ook niet direct adviseur was van... Hij uh, heeft Argos niet gemeld, hoor, trouwens ook. Nee, oké, okay, maar dat speelde wel in die discussie een grote rol. Hè? Dat, uh, dat, uh, dat is later in al die kranten wel, uh, wel meegenomen. En dat had dat gevolg, begrijp ik uit uw rapport, dat eigenlijk voor alle media de, bleef die op Oosterhuis op... geen getuigen, geen, geen getuigen, was, getuigen hij, meer zijn? Hij, eigenlijk de, de, zelfs de Telegraaf schreef aan twee weken dat, dat eigenlijk Oosterhuis onterecht was neergesapeld. En, en dat er niet veel was overgebleven van die aantijgingen van uh, van belangen en daarmee was het weer voorbij. Het was helemaal over. Ja, maar je werd daarna beduidend maar minder om de kwam wel gevraagd door de media. De Terwijl ik denk, ja, wat, wat de media natuurlijk hadden <clears> moeten doen... was uh, doorgaan uh, zelf onderzoek moeten doen... naar uh, die aantijgingen van belangenverstrengeling. En uh, dan was er misschien wel veel meer boven water gekomen. Ook wat betreft de adviseurs van de Gezondheidsraad... of misschien de adviseurs van de, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, maar wat, wat, ik, wat ik vooral zie is dat ze dus meegaan, alles overnemen... grote koppen in de kranten over belangenverstrengeling... en dan binnen twee weken is het helemaal voorbij. Een hype dus. Dat vind ik zo'n rare manier van werken. Een hype. Dat, ja, dat uh, ja, daar blijft niks van over. Ja. Erik Arends, uh, ja. je bent natuurlijk niet verantwoordelijk... voor wat de andere kranten weer van die Argos-uitzending hebben gemaakt... Ja. maar uh, jij bent wel een van de makers van die uh, Argos-reportage... Ja. over die dubbelfunctie van Ap Osterhaus. Wat heb je die man allemaal aangedaan? Uh, nou ja, dat staat in het rapport van Peter Vasteman. Uh, inderdaad, kijk, wij zijn. het is een beetje raar. Wij, wij hebben ook een beetje met, met, met verbazing zitten kijken... naar wat er daarna allemaal is gebeurd na die uitzending. Want uh, eigenlijk is dat hele verhaal een eigen leven uh, gaan leiden. <coughs> wij... Maakte een uitzending waarin we nog eens terugkeken op het feit dat App Oosterhuis uh, een dubbele rol heeft: als wetenschapper en als uh, aandeelhouder van een, uh, van een bedrijfje uh, dat, dat geld verdient uh, door opdrachten te uh, doen voor de farmaceutische industrie. Uh, dat was inderdaad bekend, dat hebben we ook in de uitzending zelf gemeld, maar de omstandigheden waren wel veranderd. Namelijk, er was een Mexicaanse griep. Uh, afgekondigd. Tegen de tijd dat we een uitzending hadden, bleek het ook al dat hij uh, uh, griep mild was. Ondertussen waren er wel vaccins uh, aangekocht. Osterhaus had daar flink op de trom uh, geroerd. Dus wij dachten, laten we eens aan hem voorleggen hoe hij uh, aankijkt tegen dat spanningsveld. Alleen, maar wat er vervolgens gebeurt, ja, dat is, uh, dat, is uh, dat, dat hadden we ook niet in de hand natuurlijk. nee want Het leek net alsof als die lange van. strengeling ook daadwerkelijk was bewezen in jullie uitzending. En dat was niet zo. Oh, nou, volgens mij hebben, we de, hebben wij niet gezegd uh, uh, u heeft dat allemaal geadviseerd omdat u die belangen ja. heeft. Nee, ja. we ja. hebben gezegd aan de ene kant adviseert u dit. Ja, dus heel uh, het op. ja dat is ook zeer terecht. En nee, aan het de andere van het van kant... Van het ook een goede uitzending, dat is verder het punt niet. Zien we dat? En, en ja, dat daar dan vervolgens uh, andere media mee aan, aan de haal gaan... ja, dat is, uh, kun je weinig tegen doen, denk ik. We zitten nu, uh, Peter Sman in de EHEC-zaak, heel, heel ja. kort nog even. Uh, he, heeft die zaak van toen invloed gehad? Gaat het nu anders of niet? Uh, nou ja, wat je ook weer ziet in die eerste weken is toch ook weer heel erg veel onzekerheid communiceren, heel erg veel toch uh, de dodelijke komkommer naar voren halen... en het risico enorm uitvergroten en de context een beetje vergeten. Dat vind ik wel jammer, ja. Dus veel hebben we niet geleerd met z'n allen? Nee, want uh, nee. er zijn zoveel belangen die een rol spelen. Ook economische belangen, politieke belangen. Uh, de relatie media-overheid hebben we het niet over gehad. Maar dat is ook heel belangrijk, hoe die elkaar beïnvloeden... en dat zie je natuurlijk ook optreden. Erik Arends, hebben we wat geleerd of niet? Oh, hemel. Ik uh, Ik hoop het. We zullen we wel zien? <laughs> Dankjewel, Peter Pasteman, een van de schrijvers van dat rapport over de Mexicaanse griep. En Argos-redacteur Erik Arens. Um, goed weekend en uh, eet even nog geen taché. De Radio 1 Tour Top 100: oh, no, tout, tout a Wat zijn de 100 beste Franse hits?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 Onthullend kunstenfestival in de Zwolse binnenstad. 5 tot en met 10 juli. Kijk op beeldvanoverreisel.nl. Dit is Radio 1.